Het weer eerst zonnig, vanmiddag meer bewolking en vanavond stevige buien. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Shorna. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A8, Zaandam richting Amsterdam, tussen de knopen de Zaandam en Koenplein 4 kilometer. Op de a 10 Ring west richting Den Haag, voor de Koentenal 2 kilometer, daar is de linkerrijschok dicht na een aanrijding. Ook een aanrijding op de A16 Breda Rotterdam, tussen Zevenbergshoeken en Randweg Dordrecht 2 kilometer, daar twee rijschokken dicht. A27 Almere richting Utrecht bij Beeldhoven 2 kilometer en op de A28 voor de richting Utrecht bij Soesterberg 4 kilometer.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 In de diepen voor Stevie Wonder en I wish. Goedemiddag! En welkom bij een nieuwe zondag in Kennemerland Het is, uh, het is uh, 12 over uh, 2. Goedemiddag! 10 juli 2011 met het nieuws van vandaag om mee te beginnen. In het centrum van Helmond heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag negen aanhoudingen verricht. Op een paar plekken was het uitgaanspubliek met elkaar op de vuist gegaan. De politie greep in dat ze de oproerkracht gesommeerd hadden zich rustig te gedragen en weg te gaan. En na een nieuwe aardbeving met een kracht van 7.1 op de schaal van richten in het noordoosten van Japan... ...is er tijdelijk een tsunami alarm geweest. De tsunami is intussen weer opgeheven. De meteorologische autoriteiten zijn van mening dat het gevaar op een tsunami nu geweken is. Voor de kust waren kleine tsunamis waar te nemen van zo'n 20 centimeter. De aardbeving deed zich rond 10, uh, 10 uur lokale tijd voor zich op een diepte van uh, 10 kilometer. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of uh, schade... De gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV zou, als er nu verkiezingen uh, worden gehouden, uitkomen met 73 zetels. Momenteel hebben drie partijen er 76 in de Tweede Kamer. Dat blijkt zondag uit een peiling van Maries de Hond in de eerste volle week van de zomerreces. Deze levert uh, weinig verschuiving op met de, die van een week eerder. Toen kwam de coalitie uit op 72... En justitie in Wenen doet onderzoek naar een jonge Oostenrijker bijgenaamd Dris. die volgens een Amerikaanse specialist van terrorisme Paul Krogshank. Zo zijn uitgegroeid tot een belangrijke man in terreurorganisatie Al-Qaeda. Als ze sinds Oostenrijkse inlichtingendienst hebben in 2050 opmerkend zijn opgekomen tot een vice-chef van Zaleh al-Somali, die in 2009, eh, 2009 doden chef van de afdeling Buitenlandse Operatie van Al-Qaeda. Vandaag in 1900 een van de beroemdste handelsmerken ter wereld werd op dit moment geregistreerd. Het gaat om His Master's Voice, de pla ma uh, platenmaatschappij RCA Victor. Het logo bestaat uit het hondje Nipper die luistert naar de hoorn van een platenspeler. Vandaag in 1949, de eerste vrijwel vierkante B-beltbuis wordt gepresenteerd. De beeldbuis is bij 12 bij 16 inches groot en kostte 12 dollar. En vandaag in 1965, de Rolling Stones scoren een eerste Amerikaanse hit met het nummer Satisfaction. Vandaag wolkenvelden en wat zon. Matige zuidwest tot westenwind. Maxima temperatuur in Zandvoort. Circa 20 graden. Morgen zondag en matig tot zwakke wind uit westelijke richting. Maxima temperatuur in Zandvoort. 21 graden. Kwart over vier. Goedemiddag zon en kenneland met Jaap. Dit is Changing Man. Er is een nieuwe bioscoop reken, namelijk de Pathé. Zometeen daar een klein verslagje over naar Jonathan Jeremiah. Dit is zijn nieuwe single, Dit is Hard of Stone. Van Jonathan Jeremiah stond op de eerste dag van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam met zijn metropoolorkest of met het Metropool Orkest moet ik eigenlijk zeggen En wat was hij goed, hè? het nieuwe single heet Hard of Stone Voor het eerst zat die bomvol. de grote zaal van een nieuwe bioscopencomplex onder de raaks dat gisteravond werd geopend Zaal 2 met 380 stoelen, de grootste van de in totaal 8 zalen was tot nog toe gevuld Ik heb het over de nieuwe, de nieuwe bioscoop in Haarlem, namelijk van Pathé Klein verslagje daarover Maandagavond is hij officieel geopend, het nieuwe Pathé Theater in Haarlem. Alle gasten werden eerst buiten gastvrij ontvangen. Daarna kon iedereen rond half negen de nieuwe bioscoop ook van binnen bekijken. een hele leuke, warme uitstraling gekregen. Het huiskamer idee hebben we erin terug willen laten komen. De gewaagde, de gewaagde kleurstellingen die zitten, er, die zitten erin. Uh, ja, en als we kijken we hebben, we hebben optimale digitale projectie. Uh, we, hebben, we hebben schitterende geluidsinstallatie hebben we staan. We hebben een uniek concept in, in, in zaal 2 qua, qua geluid waarbij wij uh, nou ja, met, met 61 boxen alle hoeken van, van, van de zaal hebben, hebben gedekt. Beter geluid is er in de dat moet de officiële opening vond later plaats in een van de zalen. De burgemeester van Haarlem verrichtte de openingshandeling. Samen met zanger Alain Clark en de directeur van Pathé Nederland. Zou het uh, zo een leuk doen? Ja, dat vind ik een heel leuk idee. <lacht> Heb je dat zin? Nu toch staan. <lacht> We zijn natuurlijk hartstikke trots op alle als geboren en getogen haarlemmen. En daarom zou ik het heel leuk vinden als jij dit moet doen. hier bij Zondag in Kenmerland van Gloria Estefan en Oye Mikanto. Zondag in Kenmerland. De hoofdte, de hoofdte. We gaan even kijken naar het regionieuws hier in Zandvoort en omstreken. We beginnen in Haarlem, want Haarlem, Haarlemse politiemensen hebben donderdagavond rond 9 uur een bromfiets aan de kant gezet die opviel door een heel hoog toerental. De agenten namen zowel de 18-jarige bestuurder als de brommer mee naar het politiebureau om de brommer op een rollerbank te testen. Al gauw bleek de bromfiets veel harder te kunnen dan de wettelijke maximale toegestaande snelheid. In de derde versnelling gaat het tellen van de testbank al ruim uh, 90 kilometer aan, uh, 9 km per uur aan. Om veiligheidsredenen werd de snelheid niet verder opgevoerd. Het kenteken werd ingevoerd en de heemsteedse bestuurder werd met een procesverbaal naar huis gestuurd. Ook natuurlijk nieuws hier uit Zandvoort. De getuigen melden maandagmiddag dat er in de Zwaluwstraat geschoten zou worden op andere meeuwen. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld en trof in de garage van een, een van de woningen in die straat drie jongens aan. Waarvan er één uh, van de agenten een in, uh, imitatiewapen gaf. Het wapen was niet van de echte onderscheiden. Drietals hierop aangehouden. En een 29-jarige Haarlemmer is zaterdagavond opgepakt nadat de agenten hem betrapt hadden bij betrokkenheid bij een drugsdeal. Dat gebeurde aan een kromheidlaan in Parkwijk. De verdachte bleken zeven wikkels met vermoedelijk verdovende middelen bij zich te hebben. Daarnaast had hij een paar honderd euro op zak. Hij is voor nader onderzoek ingesloten. Ook nieuws... Uh... Ook nieuws uh, leuk nieuws eigenlijk wel. Rally met bakfietsen. De bakfiets is in het straatbeeld van Zandvoort nog niet heel erg vertrouwd. Des is leuker dat op 27 augustus aanstaande voor het eerst een bakfietsrally voor het goede doel met start en finish in onze gemeente van start gaat. En uh, de bakfietsrally is een initiatief van de stichting Climb for Life. De eerste bakfietsrally afgelopen mei op Utrecht de Heuvelrug bij Doorn. Is een uh, groot succes geworden. Aan het eind van de rit kon een prachtige bedrag van 9000 euro, uh, uh, euro overhandigd worden. Aan Daniel Den Hoed Kliniek. Het kankercentrum aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En we gaan even proberen straks even de organisator van deze te bellen. We gaan nu verder met, uh, met het weerbericht. ZFN Westkust Dierbericht. Vandaag profiteren we van, de, van het gebied van de hoofddruk genaamd Ilja. En daardoor zijn er flinke perioden met zon. Er trekken echter ook stapelwolken over de regio en het is niet geheel uitgesloten dat daaruit een bui valt. Maar over het algemeen blijft het droog. De matige zuidwestelijke wind draait naar het noordoosten en uh, noordwesten en neemt af naar zwak. En temperatuur stijgt met maximaal 21 tot 22 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en uh, niet, meer bij, uh, niet meer dan een zwakke weer naar naar, uh, het zuidwest wind. dat de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het dankzij Ilya ook rustig zomerweer met veel zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke wind, uit, uh, zwakke wind uit richtingen tussen zuidwest en noord. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 22 tot 23 graden. Maandagavond is het helder, maar dinsdagnacht neemt gelijk de bewolking toe. Het blijft droog en niet meer dan een zwakke noordoostelijke wind. Daalt de temperatuur naar een graad of 13.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 ...uit 1984... ...Tears for Fears... ...and Everybody Wants to Rule the World... ...goedemiddag zondag in Cameron ...met Bluff en Donker Hart... ...van het album Umodja, Het album dat wereldwijd is gemaakt met behulp van uh, wereldwijde artiesten. En deze plaat komt uit, is gemaakt in Rusland. Bluff hoorde je. En Donker Hart. We gaan even verder met wat uh, wetenschappelijk nieuws... Want de, de, de tot nog toe oudste bekende mens is 122 geworden. Maar volgens een Britse uh, gerontoloog is de eerste persoon die 150 wordt al geboren. En daarna zal de wetenschap steeds verder uitlopen op de dood. Zo zal de medische levensverwachting slechts 20 jaar na de eerste 150 jaren al opgelopen zijn naar duizend jaar. Deze wagenvoorspelling bracht Aubrey de Grey en spraakmatige wetenschapper van de Universiteit van Cambridge vorige week naar buiten, naar buiten uh, tijdens de lezing van de Royal Institution of Great Britain. Dit in Londen gevestigde instituut zet zich uh, in voor verspreiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De Grey werkte geruime tijd een methode om langer jong en gezond te blijven. En uh, zoals blijkt uit een interview met hem... Eind vorig jaar, dat zal toch wat hè? Duizend jaar! Dan, dan zal de wereld wel heel vol worden ook, lijkt me. Dan zouden ze toch iets moeten verzinnen om, uh, om meer plek te krijgen. Want op een gegeven moment houdt het op. Natuurlijk heb je geen plek meer over. En nog een bericht. Moderne ijsberen stammen gedeeltelijk af van bruine beren uh, uit het huidige Ierland. Dat hebben Ierse wetenschappers vastgesteld. Ijsberen hebben zich, uh, zich ongeveer 22.000 jaar geleden gekruist met bruine beren uit het huidige Ierland. Die inmiddels zijn uitgestorven. Ierland maakte destijds een ijstijd door. Zodat ijsberen en bruine beren elkaar konden, via het ijs konden bereiken. Wetenschappers kwamen uh, tot een bevinding door het uh, mitogindiaal DNA. Uit tanden en botten van de uitgestorven bruine beren uit Ierland te vergelijken... Met ...met het, met het uh, DNA uit Miettegrondingen van de moderne ijsberen... ...en een soortgenote die duizend jaar geleden leefde. Toch wat? Berichten waar je eigenlijk niks aan hebt, maar ik vind het toch interessant. Wetenschappelijk nieuws, ijsberen zijn van Ierse afkomst. Heb je vanavond nog wat te vertellen bij het avondeten? Zondag in Kennenland, goedemiddag! Het is uh, bijna tien voor drie. Met Donald Fagan. I.G.I. And the stars and stripes we can tell This dream's inside You've got to admit it at this point